Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door defecte internetkabels in de Rode Zee hebben onder meer Pakistan, India en de Verenigde Arabische Emiraten te maken met internetstoringen. Daarnaast meldt Microsoft dat diens clouddienst wereldwijd langzamer kan werken dan normaal. Afgaand op de verklaring van Microsoft zijn meerdere glasvezelkabels in de Rode Zee in tweeën gescheurd of geknipt. Volgens een organisatie die wereldwijd internetstoringen in de kaart brengt... is het gebeurd nabij de Saudische havenstad Jeddah. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een ongeluk, een storing of sabotage. Leden van Partij voor de Dieren hebben geen grote veranderingen aangebracht in het verkiezingsprogramma. Daarmee bevestigt ze dat de defensie-investering voor de partij geen taboe meer zijn... Partijleider ouwehand erkende dat het voor iedereen het slikken is... maar wees op het gevaar van agressieve dictators. Het gebied rond het strand bij de wijk Nesselanden... is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Op sociale media ging een oproep rond om naar het strand te komen... voor een illegaal feest. De gemeente was bang dat er onder meer rivaliserende jeugdgroepen... op af zouden komen. Nu het strand bij Nesselanden is aangewezen als veiligheidsrisicogebied... mag de politie er preventief foyeren. In de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen heeft het Nederlands elftal met moeite gewonnen. Het werd 3-2. Memphis Depay scoorde twee keer. Dat waren zijn 51ste en 52ste Interland en Daardoor is hij bij Oranje nu topscorer aller tijden. Tot vanavond deelde hij dat record met Robin van Persie. Het weer het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 16. En lokaal is er kans op een bui. Morgen vrijwel overal eerst bewolkt. Later steeds meer zon. Tot maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in Noord-Holland. Om te beginnen de A9 Amstelveen richting Alkmaar. voor Velsen nog 6 kilometer met een kleine 5 minuten vertraging. En de A10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 Met accordionist Kees Oud worden net een compilatie van een concert uit 2013 van Kees samen met uh, Boody Geerlings. Laten we de draad weer oppakken met Kees Oud en ik duik in de geschiedenis van de accordeon. Kees, ik ga even je, je kijken of de, je kennis van de geschiedenis van de accordion. Uh, je weet er een hoop van. Dikke onvoldoende. Dikke onvoldoende, voldoende, Dik al voldoende zich die gelijk. 1822, zeg je dat wat? Eh. Uh... Toen is de Accordeon uh, uitgevonden. Dat was de in Nieuwpoort, maar dat was 1600. Ik denk, uh, dat kan... maar, uh, oh ja, is dat echt? heb jij dat opgezocht? Ja, dat heb ik opgezocht. Christian Friedrich Ludwig Buschmann. Een, een, een, een beetje korte naam, maar goed. En die, uh, die heeft het in Berlijn heeft het uitgevonden. En hij heeft een aantal mondharmonica, uh, mondharmonica's uh, met elkaar blijkbaar verbonden. Een balgje ertussen. En toen hadden we een accordeon. En dat is, uh, nou, dat heeft eigenlijk. Eigenlijk is het een relatief jong instrument. Dat wil ik er eigenlijk mee zeggen. Want ja, het, hij is nog maar 200 jaar oud. Nou, dat verbaast mij ook, uh, Benno. Uh, wat goed dat je dat gedaan. Ja. Je, je hebt je huiswerk nog beter gedaan dan ik dacht al. Oké, okay, dankjewel. En, um, want ja, instrumenten, net zoals een piano, dat, is, dat zit ik me dan ineens af te vragen... dat is toch eigenlijk veel ouder? Ja, ik weet, ik weet, ik weet niet hoeveel ouder, maar dat, dat is uh, waarheid als een koe. Ja, want ja, de, de klavensymbol natuurlijk, en dat werd aan de Frans uh, Hoven werd dat ja. allemaal gespeeld. Uh, heb je dat er ook op zitten? Nou, weet je, uh, moet ik even kijken hoor, als, op, hier zit Weet je dat allemaal uit je hoofd, Kees? Want je hebt veertien knoppen. Ik weet het niet. En uh, Soms moet ik even zoeken. Dat scheelt soms twee liedjes. En dat vinden de mensen niet erg. Okay. Want ik maak lange, lange sets. Uh, ik weet waar je denkt, Marjoleine. Aan die man met dat nobele gezicht. Zijn lijst schoner dan de mijne. Allicht, allicht. Maar denken ze aan al die wichtjes die je bij hem krijgen zou. Allemaal nobele gezichtjes. Dat is wat voor jou, voor jou. Doe je zakjes aan, Marjolene. Kom langs de zolderkrap zo zachtjes als je kan. Waarom denk je dat die maanden staan schijnen? En zo verder. Hmm. Dus dan heb je weer dat sfeertje. Ja. Dit is een vibro. En het is, die, die geluiden zijn zo ver doorgezempeld, Benno. Dat, dat het, ik vind dat het voor 80% gelukt is. Uh, er gaat niets boven een uh, uh, akoestisch instrument. Laat ik dat voorop staan, hoor. Maar jij bent, denk ik, wel heel blij met een elektrische, omdat je natuurlijk heel veel instrumenten eruit kan halen. Dat klopt. En je kan zelfs uh, van diverse uh, landen. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik, ben, ik ben een keer of wat in Griekenland geweest. En dan moet ik even zoeken. Dan zoek ik even het geluidje op. Zo bijvoorbeeld. Uh... Sita, ik ga even dansen. Ja, ja, ja, ja. Het is nog niet te geloven, die techniek. Ja, dat is... Dat was, hoe lang bestaat een elektrische accordeon eigenlijk? Oh, dat kan ik wel zeggen. Ik denk, de eerste accordeon kocht ik ongeveer 15 jaar geleden bij de firma in Apeldoorn, Gert Nijkamp. Dat weet ik nog goed. En ik ging eigenlijk voor een akoestische, maar ik was zo enthousiast... Uh, dat ik veel te snel speelde en... ik was met een, een, een kameraad, dat is ook een accordeon, dus hij zei... kijk kopen we nou maar, want dat, dat, dat, is, dat is typisch wel... Het was wel wennen, toch? Ja, dat hey. lijkt mij ook. Want je hoeft... Uh, kijk, aan een, aan een akoestisch accordeon moet je, moet je flink trekken. Maar dit, bij deze hoeft het niet. Hmm. Hij is wel, uh, je kan het wel enceneren door een knop uithouden, of, maar dat is hard werken. En dat, daar word je ook niet moe van, moet nee. ik zeggen. Want als je een hele avond aan zo'n akoestische accordeon moet scheuren, dan, uh, dan voel je dat wel, ja, fysiek, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja. Dus, dus dit, uh, dit eigenlijk een geschenk uit de hemel, uh, denk ik dan, voor als een accordeonist op leeftijd raakt. Ja, dat klopt. Ja, ja. ja. Kan je dat zien ook aan me? Jou? Nee, nee, nee, helemaal ja, -ja. niet. Ja, -ja. <totgenwoordelijing> ja, <see. laughs> Anders loop je gelijk weg. Ja. En, euh, zeg Kees, maar het, dat moet dan toch wel een enorme um, ja, openbaring zijn geweest. Dat je, wat wist je van tevoren dat je zoveel instrumenten uit een elektrische accordeon kon halen? Nee, dat wist ik niet. En ik weet het nog steeds niet. Want wat je, je, je kan achter in de accordeon kan je ook iets, iets, zo'n zo, zo plugje doen... En daar staan staan dan weer achtergrondmuziek. Orkestbanden. Oh. Ik snap er allemaal helemaal geen ene jood van. <lacht> maar dan krijg je weer, ja, dan kan je net zo goed uh, een, een band laten spelen. Weet je wel. Ik wil toch wel iets wat uh, een, een klein stukje, dat, dat, dat het niet helemaal soms orkestraal wordt, zeg maar. Mm. Dus dat is... Uh, maar ik ben hier wel blij mee hoor. Wat, uh, maar toch ga ik als, als het, nogmaals, als ik met Marit verder die juist benoemde, ja. dat. Uh, dat concert wat we gaan doen... dan ga ik ook nummers... want je kan toch meer gevoel uh, leggen in, in een ako akoestisch accordeon. Maar dat kan met deze ook, hoor. Het is, uh, uh, maar dat is, dat is echt waar. En, uh, ik heb een prachtige Italiaanse mengassini... voor weinig kunnen kopen. Maar dat, is, dat heb ik al meegezegd. Dat is het laatste accordeon die ik koop. Want nu zag ik weer een... een waar Johnny Meijer ook speelde, Benno. Die had een, een, een accordiola uh, Jazzmaster. Dat is de knopuitvoering. En er is ook een swingmaster. En dat is een toetsuitvoering net als mm. deze. En er staat er één te koop in Wormerveer. Uh, er staat één te koop een swingmaster voor 10.000 euro in, in Zuid-Limburg bij een accordeonzaak. Maar deze, uh, hier vraagt hij 1400 euro met microfoons erin. Helemaal in, in uitstekende staat. Maar ja... Uh, het bezwaar is dat hij zo ontzettend zwaar is. En deze is, deze is lichter dan die akoestische accordeon. Want wat weegt dat nou eigenlijk? Deze, de, deze weegt zo'n 12, 12,5 kilo. Maar als je eenmaal zit zoals ik hier bij jou, dan gaat het wel natuurlijk. Precies. En, en je had uh, net over orkers, uh, over orkesten. Heb je, heb je zelf wel eens met een orkest samengespeeld? Uh, ja. Ik heb ooit uh, met Rob de Nijs mogen spelen in het orkest. Maar ik kan noten lezen. Maar ik ben er geen. Omdat ik als jongetje, klein jongetje, al alles uit met zat ik in de serre bij ons thuis in school. En uh, dan liepen de Duitse toeristen langs, of zo, toeristen. En je kon niet van buiten af zien. Ik had, ik had een plaat opgezet van de drie Excel's en dan speelde ik mee. En dan dus, deden die mensen, die toeristen, duimen me zo, zo, zo. Wat geweldig. Ja. <laughs> kan dat jochie spelen, nee. weet je. <laughs> dus uh, ja, maar, maar met erop de ijs nice mocht ik eronder. onder. En dat is goed gegaan, want hij heeft er een, mm. een bandje opgestuurd. En ik heb nog vier klassiek pianos gehad. Maar uh, dat weet ik nog. En uh, Rob was... Uh, ik, ik, ik vond Ro Rob altijd een hele... was een goede zanger hoor. Hmm. Een goede zanger. Perfectionist hè? Perfectionist, absoluut. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. Dan ken je toch nog uh, dat begin. Uh, ik mag ik even een trompetje laten horen? Ja, natuurlijk. Ja. <laughs> Dan moet ik wel even zoeken. Hij zit hier. Zo. Sorry. Waar straks uh... aanvallen. Ja. <laughs> ja precies, straks wordt er weer gegeten. En uh, hier in Talassa, uh, kom je graag in Zandvoort? Uh, ja, uh, wat me opviel dat ik de eerste hier kwam, uh, ik was er natuurlijk nog mee, uh, maar ik keek zo die boulevard, dat hebben ze toen goed gedaan. Want je kan per, per er is overal parkeertrein en dat, dat, als dat niet hadden gedaan, zou, dan zouden die auto's niet meer een plaatsje kunnen vinden, denk ik. Nee, nee. Dus dat is wel goed. Het is natuurlijk wel super toeristisch hier, hè. Ja. En uh, ik heb wel eens gedacht, ik, uh, uh, volgende week, of volgende week, moet ik hier vier keer achter elkaar spelen. Dan dacht ik, ik, ik neem een pensionnetje. Maar ja, dat is, dat is vooral met die races: zijn die hartstikke duur. natuurlijk. Ja, dat is, uh, dan kan je je salaris uh, inleveren, Kees. Goedkoop, goedkope hoorde jullie Maar uh, nee, het zit vol, het raakt vol in Zandvoort. We zitten inderdaad aan de vooravond van de Dutch Grand Prix. Ja. Dat is ook zo. Kijk je wel graag ook naar een formule, uh, autoracers? Eerlijk gezegd uh, vind ik het uh, wel leuk, maar het is niet, mijn, uh, niet, niet echt mijn ding. En ik ben al blij als mijn auto start. No. <laughs> Zo, laat me zeggen. In die, in die zin ben je niet technisch? Uh... Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Maar ik vind het natuurlijk... Het, kijk, dus er gaat natuurlijk wel ook veel geld in om. Met, met, met die grote waars, en Als er wat dan me keert. Maar dat, ja, dat, dat, dat, dat doen ze gewoon. Ze hebben dus alles klaar liggen. Ja. Maar ik ben niet... Uh, waar, waar ik wel van hou is uh, sommige tenniswedstrijden. Dat vind ik oh, wel ja. leuker. En uh, algemeen sport vind ik leuk. Ja. Heb je zelf nog gesport? Ja. Maar ik, was, uh, ik weet nog goed dat ik uh, FC Schorel. Toen speelde ik aan het eerste. Ik was toen 16 jaar. En ik, had, uh, die trainer, die, die, ik werd voorgesteld, die trainer werd, die was al dronken. Oh. Dat, dat, dat is ook nooit goed gekomen. Toen stonden we een keer tijdens de competitie met. Uh, ik, zat, ik, was altijd, ik zat altijd uh, in de duk -Hout. Zijn broer van mij, duk -Hout, Kees. -Hout. <lacht> en toen en stonden, stonden we met 4 achter. Vier minuten voor tijd. Minuten, zei, Kees, ga je maar warm lopen. Ik zeg, Doe het zelf maar. Artiestenaam van Kees Oud. En hij speelde voor ons een piratenpolka. Verder met Kees over zijn eigen liederen. Je hebt ook nog wat uh, eigen werk uh, geschreven. Ik uh, kwam het lied De Oude Kapitein uh, oh. tegen. Ja. Ja. Zo, ik weet niet. Zo, ja, dat, dat, is, dat zit een verhaal aan vast. Uh, ik, ik liep een keer jaren geleden. Ik denk dat het 83, 84 was. Uh, ...liep ik over de boulevard in Egmond aan Zee. Uh, en ik, ik zat even uh, op, op een bankje daar... ...te genieten van het uitzicht op, op, op, op de zee in de golven. Toen kwam er een man aanlopen. En uh, die had een baard. Het leek uh, kapitein Iglo wel. Zo'n ja. mooie baard. En dat, dat leek... Uh, we, we kwamen in gesprek met elkaar... ...om twee uur, tweeënhalf uur hebben we zitten praten. En uh, toen was hij kapitein op de wilde vaart... En toen heb ik een lied geschreven. Uh, drie uur later was het lied klaar, Benno. Uh, de oude zeekapitein. Mag ik het eerste coupletten? Ja, graag. Vind je dat goed? Ik was eigenlijk wel benieuwd hoe het zou klinken. Op een bankje aan de boulevard zit hij stilletjes voor zich uit te staren. De wind speelt door zijn dunne grijze haar. Met veemoel denkt hij terug aan al die jaren Hij was kapitein op de wilde vaat Maar nu zit hij aan de vast om af te blazen In het oude Zeemelshuis met open hart Loopt hij door de gang te tieren en te razen De oude zeekapitein Heeft voor altijd zijn schip verlaten Dat deed hem vreselijk veel pijn Niemand had dat tot in de gaten, voor een reis hier langs de Rijn. Zijn de oudjes nu aan het sparen? Dan vraagt de kapitein, wil je misschien nog een keertje varen? Aan de groene baar zit hij stilletjes voor zich uit de staren. De wind speelt op het dunne, grijze haar. Met wegen denk hij terug van al die jaren. Hij was kapitein op de Wilde Paar, maar nu zit hij aan de Wandstom af te blazen. In het oude zeemanshuis met open haar.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 Zijn de ouders nu aan het sparen? Dan vraagt de kapitein Wil hij misschien nog een keertje varen? Hij is vergoeid, de oude kapitein En zitten tussen vier wit gekalkte muren Hij zou zo graag gelukkig willen zijn maar nu heeft hij heel zwaar te verdienen. De zee was zijn lust en zijn leven. Maar landrot is een moeilijk bestaan. Op zijn schuit was hij heel erg verdreven. Maar nu is hij voor anker gegaan. De oude zeekapitein heeft voor altijd zijn zin. Laten. Dat deed een vreselijk veel pijn. Niemand had dat ooit in de gaten. Voor een reis die langs de rij. zijn de oudjes nu aan het sparen. Dan smeekt de kalmtein. Mag ik misschien nog een kindje varen? De oude zeekapitein heeft voor altijd zijn zicht verlagen. Dat deed hem vreselijk veel pijn. Niemand had dat ooit in de vaten. Voor reis die langs de rij zijn de oudjes nu aan de spa. Het hele lied, de oude zeekapitein was dit. Van Pier de Schuimer, oftewel Kees Oud. Ik blijf nog even met Kees bij het uh, varen. Heb je zelf wel eens gespeeld op een schip? Ja, uh, op, op een raderboot, de Captain Kok, in Amsterdam. En er zit wel een kleine anekdote aan uh, vast, als je dit erg vindt. Ik had mijn accordeon vergeten. Ik had een dag ervoor gespeeld en ik had uh, de, de accordeon los uh, op over mijn rug naar binnen gebracht. En ik keek, de, de kofferbak deed ik open. Nou, ik, ik heb een accordeon mee. En toen kwam ik daar dus die, en mijn accordeon was thuis. Maar die kapitein, die had, hij zei, jo, ik heb nog wel een accordeon voor je. Maar die, die, die accordeon, die ballig was helemaal lek. Benno, ik, heb me, ik heb het apenzuur gescheurd <lacht> aan die accordeon. Echt waar, jongen. oh Je hebt goed gedaan, me jongen, als je in Amsterdam... Ja, ja, ja. Jezus, als je ja, daar aan ja. denkt, joh... Ik ben ik, ik, ik, een beetje vergeten. Moet, ik, nou, leg ik alles van tevoren af, af, af, af, klaar. Weet je, mijn, mijn, mijn trui, mijn, mijn broek, mijn schoenen. En, en alles wat ik nodig heb. Want uh, oude Kees wordt een beetje vergeten achter soms. Nou ja, dan goed. Je, je, je raakt ook op leeftijd, dus dat mag. En, en um, augustus, zeelmaand. Het zit er allemaal aan te komen, ja. of het is al geweest. Uh, dat is maar net wanneer je dit programma luistert. Um, daar, ik heb begrepen dat jij ook wel eens hebt meegevangen hè, tijdens de sale. Ja, ik ben drie keer met uh, sale meegeweest. Mee toen speelde ik nog in de, de Alpino's, wat van die Alpinopetten op. Toen mochten daar aan boord ook van, een, van hele grote oude schepen. En toen stonden we aan de kade te spelen. Het was heel erg leuk. Uh, Acoustische muziek, wat ze vroeger ook in de huiskamer uh, meer deden, ook zingen. Uh, en het was een heel leuk trio, een contrabas. Uh, ik speelde accordeon en nog een uh, gitarist erbij. Uh, dat werd later een drummertje, zo, oh, ja. met kwastjes zo. Uh, en daar hebben wij uh, mogen spelen, uh, alle drie keer hebben we daar gespeeld, dus dat, uh, dat was fantastisch om dat mee te maken. Ik, ik, maar je, je stond aan de karren, maar je bent niet op een varend schip gespeeld. Uh, ja. Ik heb één keer nog op een varend schip. Dat was een goede kennis van mij. En die heeft me uitgenodigd om op zo'n schip... Maar het is gewoon wel een file op zee, hoor. Moet ik zeggen. Ja, ja, ja. Duizend schepen gaan door het Noordzeekanaal. Die woensdag, 20 augustus. Maar wat ik me af zat te vragen... Dat ging waarschijnlijk heel rustig en kalm. Maar het lijkt mij zo van als je speelt... Uh, op een wat deinen schip. Je... <lacht> Lukt dat toch wel? Nou, ik heb weer een voorbeeld. Iedere keer als je het vraagt, weet ik meteen een anekdote. Dat was in Friesland, in uh, End, waar ik tot voor kort nog gespeeld heb. Daar kwamen allemaal van die oude bootjes langs. Maar dat is ook al lang geleden. Toen hebben ze mij gevraagd voor zo'n scutsje. Nou jong, ik, ik, het is een platte boot. Ja. en ik, ik, Op een gegeven moment lag ik bijna te water. Want Het je, je, ging maar heen en weer. Ik zeg, dat doe ik nooit meer. Succes allemaal. Kees, bedankt. Ja, ja, ja, dankjewel En succes met de uh, Zeele, uh, Benno. Ik vond het erg leuk. Nee, nee, we zijn nog niet klaar, Kees. Oh. Maar dus, ik, ik had zoiets van... Uh, je was helemaal klaar met die vrieze boten. Ja, we hadden het over bootjes. En, uh, je, je, ik heb gisteren verteld tegen je dat ik nog vrij gezellig ben. Want, uh, ik, ik vind bootjes wel leuk. Maar het, het enige bootje wat ik niet leuk vind is het huwelijksbootje. Ja, ja. Ik, ik speel wel voor bruiloft en partijen. Maar dan kan ik weer lekker alleen naar huis. Ja. Samen met Gitaar. We gaan naar het laatste gesprek met Kees je, je bent nog steeds te boeken? Nog steeds te boeken. Ja hoor. Ja. Ja. En je gaat door totdat je in het Hornu sterft? Uh, ja, dat doet me denken aan uh, die, die geweldige komiek. Hoe ik weer? Met die vis, met dat touwtje. Tommy Cooper. Tommy Cooper, geweldig. Ja. Geweldig. Ja, weet je, ik, ik, ik, ik, ik, ik voel me nog goed. En ik denk dat ik... Ik hoop ook dat ik me goed kan blijven voelen... door nog lang te mogen doorgaan met, op mijn accordeon. Ja. Ja. En dan spelen voor het National Oudere Revolts. Ja, zeker. Dat doe ik ook met heel veel plezier. Ja. Ja. Um, gisteren heb ik je nog zelfs een, een appje gestuurd. Uh, want ik was zo benieuwd naar uh, de, de meest droevige klank... die je uit een accordeon kan halen. Ik denk... ik. Ik schrijf je dat afvast maar, dan kan je erover nadenken. Want uh, met name op die elektronische machine zit zoveel uh, mogelijkheden. En dan... Uh, nou, dat, de... dat, dat, dat, dat, dat komt goed uit, uh, nou. Want ik ben ooit naar... Toen was de oorlog tussen Irak en Iran met die skutraketten. Mm. En toen was ik uitgenodigd. Ik werkte toen op een school als concertje En ik gaf wat muzieklessen in Alkmaar op een school. Willem Blauw heette dat, die school... Ben ik uitgenodigd en toen waren we, verbleven we daar in een, in, een, in een Oostenrijkse boerderij. Maar er waren ook uh, uh, uh, meisjes en jongens mee uh, die, die waren bang door die oorlog. En toen heb ik het volgende lied geschreven. Uh, geschreven ik heb het ook spontaan gespeeld in zo'n Alpenhut. Mag ik dat even een stukje laten horen? Ja, ja. Dat is eigenlijk een, een heel uh, ja, melodieus lied. Wat aansluit op de gebeurtenissen die daar toen plaatsvonden. Het, het, het begint in mineur en het eindigt in majeur. Dan komt majeur. Dat de, de hoop zit erin. Ja, ja. En het geloof in het tweede gedeelte. Ja. Ja. En, en ik hoor je nu zo af en toe uh, zingen. Uh, je zegt, ja, ik, ik ben niet zo'n goede zanger. Ik, ik, ik vind het wel heel, heel mooi. Maar je hebt vroeger nog wel eens een LP gemaakt. Hè? Ja, ik, een LP. Uh, een LP van Peer Schuimer. En Peter Schuimer komt voor in de boekjes van Kapitein Rob. Ik had toen een manager, Henk Geels. Daar heb ik ook gewer gewerkt uh, voor stukjes schrijven en zo. Een beetje journalist journalistiek heb ik gedaan. Ik heb nog gegeten met oude, oude BZN-leden uh, uh, in, in, in zo'n duur hotel Spaander in, in Vallendhal. Maar toen zat ik met die mensen te eten. En uh, die bedrijfsleider kwam niet uit Volendam, uh, Benno. En, uh, ik heb heerlijk gegeten en ze vertellen alles. En ik zou een stukje zeggen, maar ik ben teruggegaan. Omdat ik die Volendammers niet kon verstaan. Dus, dus, heb ik, dus heb ik met die bedrijfsleider die heeft gezegd wat we hebben gegeten. En als dank, hij had het heel druk gehad daarna. Als dank mocht ik met een toenmalige uh, uh, vriendin... mocht ik daar een weekendje uh, logeren. Of tenminste, met alles erop en eraan. Mm. Met alle ega's verder behandeld. Lekker eten en zo. Zo zie je maar waar, waar het een en ander toe kan leiden. Ja, ja, ja, ja, ja dat vind ik zo leuk. Zo onverwacht. Ja. Laat, laten we afsluiten met de meest vrolijke klanken... die je uit een accordeon kan halen. Ja, dat is goed. Eh... Uh, ik zal me niet spelen wat ik gisteren gezegd had, Dat, was, dat ging over mijn ex vriendin Weet je dat, dat rare liedje van het was oh. aan de kosten, dat zal'? Dat doe ik niet. <lacht> ik heb de tekstverandering gemaakt, maar dat laat ik hier niet. Uh, dat breng ik hier niet naar horen. Eigenlijk vind ik. Uh, uh, uh, zo, bijvoorbeeld dit: een van de vrouwen die. Uh. of zingt LVB. Zeg eens, ik, ik zie de... Naar de nou ja, je, ik zit aan de kant van de piano-toetsen van de accordeon. Je moet wel een enorme vinger... Uh, heel soepel in de vingers blijven en zijn. Hè? Ja... Uh. Dat sluit weer goed aan wat mij te wachten staat. Want ik moet over een paar weken... Ik heb gisteren nog het ziekenhuis gebeld. Mijn pink groeit naar binnen. Oh ja, ik zie het. Ja. En dat is een stukje... Dat is een beetje, dus ik heb het al eerder gehad. want Ik heb vrij kleine handen. Maar ik hoop dat het... Uh, uh, dan kan ik weer even verder. Dus ik heb nu last. Ik ben nu niet zo goed bij de pink. Maar ik hoop dat het weer zo gaat. Dankjewel Kees. Mooi gesprek. Ja, ja. Ja, ik, ja, ik vond het erg leuk. En succes met Hargen nogmaals. Dankjewel je Over de voelen baren, vaart een aan boord. Een man die het wel zal klaren, van zijn West-Oost-Noord op zee. En de vlag wordt weer verhezen. Als die lachen de vijand verslaat. Als die lachen de vijand verslaat. Ja, ja, ja. Hoi, hoi, hoi, hoi, Zeven Klaar om weer te muiten. Hij staat paraat voor de piraat en is de helft van zijn kornuiten. Op zee heeft hij niks te vrezen, want hij is een groot piraat. De vlag wordt weer gehezen als hij lachend de vijand verslaat als hij lachend de vijand verslaat. Ja! Oh yo, oh yo, oh maar oh zeven maanden een pak kleur. Oh yo, oh yo. zeven en oh en oh zeven maanden een pak Boo! <laughs> de Schuimer met zeven man en een vat rum. Ja, dat wil allemaal wel. Kees uit, kan je in concert meemanken? Dat, dat duurt nog een hele tijd. Maar zaterdagmiddag 18 oktober speelt hij samen met Marit Werver... Uh, tijdens de Kunst 10... Daagse kunsttiendaagse in Bergen, Noord-Holland. Op het plein. En daar, nou, dat zal weer een heel fraai concert zijn... met natuurlijk veel Franse chansons... met uh, wat Nederlandse liederen. Ik geloof dat het zelfs gratis is. Maar dat onder voorbouwten ze. We gaan door met uh, natuurlijk gezellige muziek. Ja. samen met Marit Verver met de Troubadour. ja en Tot zover kon het toch niet laten om nog even een stukje te laten horen... van deze twee mensen die 18 oktober weer samen op gaan treden... op het plein in Bergen tijdens de Kunst Dagen. We gaan verder met andere muziek. Ja, we eens even kijken. Misschien nee, ja, laat ik eens even wat van Toet Tielemans laten horen. Dat is ook wel weer prachtige muziek. We gaan van een heleboel mondharmonica's naar eentje. Toet Tielemans. Uit met nou ja uit. We gaan een heel stuk luisteren naar uh, accordeonmuziek. Daar draait het tenslotte in dit programma allemaal om. En dat doen we met een, uh, weer een compilatie van de kermismuzikanten muzikanten. Um, tot aan het nieuws. Ja, mijn naam is Ben Oveugen. hartelijk dank voor het luisteren naar dit zeer bijzondere programma. In gesprek met, met veel aandacht voor. Uh, Accordeon muziek in de persoon van Kees Out. Dankjewel en graag tot de volgende keer. Dag.